Dat gebeurt niet veel. Major Kalonga is vertrokken en kapitein Lufungula heeft zijn plaats ingenomen. Rondtrekkende groepen simba soldaten vallen af en toe de missie binnen. En soms werden de papers mishandeld. Gisteren werden alle honden in het dorp doodgeschoten... omdat een van de Simba's gesneuveld was. Als reden geeft men op dat er een hond tegen hem is opgesprongen. Marianne en ik wandelen veel rond... We zoeken het negerdorpje van de koffieplantage. Eén keer zag ik vanuit de verte een zinbaar ritueel. Je blijft steeds maar praten over die rituelen. De negers zijn nu eenmaal bij gelovig. Je moet die dingen niet zo ernstig opvatten. Is het voor jou dan gewoon? Nee, ik ken ze beter dan jij, dat is alles. Soms ben ik op van de zenuwen. Dan is het net alsof er een betonmolen in mijn maag ronddraait. Frank, waarom ben je gebleven? Om jou, Marianne. Om mij? Om jou, ja. Dat is je vader. Ik heb altijd de indruk dat je op ongelegen ogenblikken komt. Waarom Ik heb een onderhoud aangevraagd met kapitein Ruvungula. We worden verwacht. Wanneer? Ogenblikkelijk. Wanneer een betere tijd uitzoeken? Daarover beslis ik niet. Oké. Okay. Tot straks, Marianne. Ik loop niet tot de wagen. Wat is de bedoeling van dit gesprek met kapitein Lufungula, monsieur Moreau? Dat zult u wel horen. Binnen. Dat u Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik kom met een probleem, kapitein. Ik ben bang voor het leven van Monsieur Rombaud en mijn dochter als de situatie zich hier wijzigt. Hij is bang. En ik? Al wekenlang ben ik de stadscommandant van Lamba. Ik begon hier met het laten opruimen van 60 lijken die niet te identificeren waren. Ik liet een symbol uit de hand in de gevangenis opsluiten. ...omdat hij een zwarte zuster had lastiggevallen. Ik zelf geloof niet meer in de onkwetsbaarheid van het simba leger Ik weet dat de huurlingen aan het nationale leger op weg zijn naar hier. En hij is bang. Wat bedoelt u eigenlijk precies, monsieur Moreau? Dat er ongelukken kunnen gebeuren als er een tegenaanval komt. Oh, u kon wel eens gelijk hebben. Er is daar niets aan te doen? Ik kan niet in de toekomst kijken. Dat kon ik vroeger onder de Belgen ook niet... Als ons leger overwint, kunnen uw dochter en meneer Rombalds de grens over. Nu is dat onmogelijk. Bent u bang, meneer Rombalds? Mag ik die vraag beantwoorden, kapitein? Ik geloof dat alle blanken bang zijn. Hun leven ligt in uw hand. Tot nu toe hebt u hen kunnen beschermen. Maar wat gebeurt er als de kans keren? Als dat zou gebeuren, dan is zowel voor ons als voor de blanken de toestand levensgevaarlijk. Is dat duidelijk? Ik vrees dat u gelijk hebt, kapitein. Een verliezend leger is gevaarlijker dan een overwinnend. Dus geen oplossing? Nee. Monsieur Rombauts is een journalist. Hij zal zich bij de feiten moeten neerleggen. Welke feiten? Slechts één. De waarheid. Er komt een moment in elk mensenleven... dat je met die waarheid wordt geconfronteerd. En die dan moet aanvaarden. En dit is dat moment. Zowel voor u... Opzoek mij. Ja, binnen. Mario, ja. een telegram van generaal Olengo, kapitein. Dankjewel, meneer Kurtzgaand. Hoog een blikje, heren. Ik kijk me roo aan. Dat wil niet zeggen, maar deze maakt een ongeduldig gebijt op zwijgen. Terwijl hij naar kapitein Louvengoula kijkt, Die met gefronste wenkbrauwen in het telegram leeft. Daarna legt hij het naast zich neer. En kijkt ons vijgend aan. Vliegen gronzen om zijn hoofd. Gaan boven zijn wenkbrauwen zitten, maar hij schijnt ze niet te merken. Er parelen zweedruppeltjes boven zijn lippen. En zijn vingers spelen met het telegram. Dan draait hij zich ineens woedend naar ons toe. Waarom valt u me eigenlijk met die problemen lastig? Wat heb ik daarmee te maken? Dacht u dat je vroeger als neger zomaar bij de districtcommissaris werd toegelaten? Al mijn manschappen komen uit het gebied. Ten zuiden van Stanleyville. Als u interessante interviews wilt hebben, monsieur Rompouts... ...moet u hun eens vragen hoe zij vroeger door de Belgen werden behandeld. Nee, niet geslagen. Erger, genegeerd. Daar heb ik part nog deel aan. U zult er nu mee te maken krijgen. Zojuist ontvang ik een bericht dat het nationale leger en de huurlingen dichterbij komen. U bent toch een journalist, nietwaar? Goed, monsieur. Nu kunt u het allemaal meemaken. U kunt hier het bankroet zien van het blanke ras. U kunt de haat peilen... De onverschilligheid noteren, maar ook de boede zien. U kunt het van zeer nabij meemaken. Ik ben me van geen kwaad bewust. Dat zijn ze geen van allen. Maar de haat smeult, monsieur. Ik haat niemand. Wij wel. Rombards is tevoren nog nooit in Congo geweest. Ik was tevoren een slaaf. Nu ben ik districtcommandant. Wat ben ik straks? Ik heb niemand uitgebuit. Ik veracht niemand. Is mijn blanke kleur soms de vlag die mijn politieke kleur aangeeft? U kunt niet iemand op zijn kleur laten vervolgen, kapitein. U voorbij mij... Wat de blanke zelf gedaan hebben? Ik deed daar niet aan mee, dat weet ik. Maar hoeveel anderen wel? Dit telegram is het antwoord. Wat staat er in dat telegram, kapitein? Dat zult u direct horen. Ik ben bezig aan een muur zonder poort om ons heen te bouwen. Misschien wel. Wachtpost. Ja, Haal de bischop een paar staal hier en zorg dat u niet overkomt. Deel. Ik heb veel bloed gezien toen ik in Paulus was. Ik heb de precht. Gemaakt van Mambaya, die provinciaal gouverneur van de centrale regering was. Men heeft hem eerst gemarteld en daarna geleend. Maar wat bedoelt u dan toch? Spreek in s naam, kapitein. Willem. Ga zitten, monseigneur. Papestan. Staal. Moeilijkheden, kapitein? Ja. Door onze schuld? Nee. Zijn er weer missionarissen vermoord in de omgeving? Ik heb u niets gevraagd. Ik heb hier een telegram. U mag het zelf voorlezen, monseigneur. Belgen en Amerikanen moeten onmiddellijk worden gevangen genomen. Zij zullen dienen als gijzelaars. Als er een bombardement of een aanval van de huurlingen komt... ...onmiddellijk fusilleren. Zonder op een bevel te wachten. Had u het begrepen, Monseigneur? Ik heb het voorzien. En u? Waterstal? Ik bereid me alweer op mijn dood doodvoer. Is er niets aan te doen, kapitein? Wilt u een bezwaarschrift in drievoud indienen, Monseigneur? Wij sterven aan onze eigen kruis. Wat zei u? Welke bewakers krijgen we? Reden van de jeugdbeweging. Dus daar geldt deze maatregel niet voor ons? Voorlopig niet. Nog voor u, nog voor meneer Rombouts, nog voor uw dochter. Ik zeg voorlopig. U kunt gaan. We gaan naar buiten. We lopen langs de grimmige schildwachten met de palmbladen om hun lichamen... en de huid van een juifoer om hun hoofd. Sommigen hebben geweren. Anderen zijn bewapend met pijl en boog. We spreken geen woord. De zon is een vuurzuil van licht. Een man loopt langs de bischop. Toegt hem in zijn gezicht. Hij zegt niets. We nemen zwijgend afscheid. En met Moreau loop ik terug naar de koffieplantage. Nu begint het pas goed. Denkt u dat? Daar heb je Marianne. Zegt u het haar? Nog nieuws, vader? Hoe is het gesprek afgelopen? De paarders en de zusters zijn gegijzeld. De vuil van generaal Oelenga. Zult u daarmee zeggen dat ze doodgeschoten zullen worden als ze komen bevrijden? Ja. Op deze manier wordt elke bevrijder de doodgraver van de blank. En wij, Abel? Lufungula vertelde ons dat we voorlopig vrij zullen zijn. Voorlopig, ja. Ja, mijn paterstaal. Daarna. Zou jij naar het bischopshuis kunnen komen? Nou, ik geloof dat u beter van het bischopshuis naar hier kunt komen... ...als omgekeerd monseigneur, gezien de omstandigheden. Mm -hmm. Nou, ik zal zien wat ik kan doen. Ja, ik zal zien wat ik kan doen. Ja, misschien te veel uit het oog verloren. Dat het ontstaan van christendom ten slotte te danken is aan een kruisweg. Laat ik me gaan. De zon verblindt Ik loop tegen een wachtpost op. De klap in mijn gezicht doet me wankelen. Ik krijg een trap van verlangheid op de grond. Ik ga in mijn bril weg en zet het op een lopen. Ik vlucht weg voor het... het... gillende gelach van een crayon. Op de binnen, meneer? Wat is er met u gebeurd? Ik heb zo even... een aframmeling gehad, naar Ze waren met de dag britanen. Als de Belgische parachutisten landen... zal het nog erger worden. Heb je er iets van gehoord, Monseigneur? Ja, er zijn geruchten dat Belgische parachutisten gereed staan om gedropt te worden in stemmingen. Hoe is het met de papers, Bernard? De stemming is slecht, ja. monsieur. De meesten zijn jong en hechten aan het leven. En jullie wachtposten? Die dreigen uur met de dood. Wat denk jij ervan, ja, Bernard? Wilt u de waarheid voeren, monseigneur? Ja. De dood Wat denken de anderen Ze schaken Dammen Lezen Als je ze aankijkt is het net alsof ze Vanaf het moment dat ze opstaan tot het ogenblik dat ze gaan slapen Met hun doodstrijd bezig zijn De meesten zitten de aan zelf te staren En als er een deur wat naar haar dicht valt springen ze al overeind Zo'n Beklag bij kapitein Lufungula helpen Wat denkt u zelf Nee die volgt gewoon een bevel op. We weten het nu wel. Het is afgelopen. Dus ik het denk. Als jij, Bernard. Dit is allemaal uitstel van executie. Deze situatie heeft me heel wat te denken gegeven. Ineens word ik niet meer geplaagd door getallen. Ik ben geen rekenmachine meer. Wat bedoelt u, monseigneur? Ik heb altijd verlies geleden. ...het verlies van een pater... ...die geplaagd door de eenzaamheid... ...er met een zwarte vrouw van doorging. Soms ook het verlies van catechisten ...die het nooit begrepen hebben. Of van paters die het te goed begrepen. Weet je, Bernard... ...waarom ik niet naar het Concilie ben geweest? Nee, monsieur, Ik vond het onjuist naar Rome te reizen waar mijn bisdom in gevaar komt te verkeren. Was u maar wel gegaan. Oh, het zal wel mooi zijn geweest met al die prachtige kleden, bisschoppen en nog mooier is Sint-Pieter. Maar weet jij wie ze voor een groot deel vertegenwoordigen? Van gewogen? Zij vertegenwoordigen voor een groot deel de verbitterden, de hongerigen, de uitgebuitenen, overal ter wereld. De verliesrekening van de kerk. Dit zult u niet hardop in de rest te durven zeggen, monseigneur. Nee. Een groot deel van mijn missionarissen... zou me wijzen op de kerken, de scholen, de hospitalen... de weeshuizen, de kapellen. En ze hebben gelijk... ik heb dit toch immers... allemaal zelf gestimuleerd. Dat hebt u... Ik dacht altijd dat dit de belangrijkste taak van bisschop was. Maar nu, nu weet ik dat niet meer. Nee, ik heb me met heel wat van mijn collega's vergist, geloof ik. Ik dacht dat macht autoriteit was. Maar macht moet. Liefde zijn. Er is ook in onze kringen te veel menselijk opzicht... te veel ijdelheid, te veel zelfverheerlijking... te veel geloof in zekerheden. Er is ook te veel eenzaamheid geweest. Wij priesters zijn eeuwenlang te eenzaam geweest. We hebben te vaak gemeend dat we de liefde voor de medemens... maar moesten afwentelen op de brede schouders van God. Is die kritiek niet te hard, monseigneur? Zelfkritiek kan nooit daar zijn bijna. Wij zijn twintig eeuwen lang te bezorgd geweest... voor het eeuwige. En te weinig bezorgd voor het tijdelijke van onze medemens. Ja. Dat lag toch in onze opleiding, Monseigneur? We hebben Christus te veel nagevolgd in zijn liefde tot zijn vader. En te weinig in zijn liefde tot de mens. Maar, Monseigneur, ik besef dat het nu te laat is... om dit nog in praktijk te brengen. Nee, nee, Bernard, ik maak mezelf nu niets meer wijs. In deze laatste dagen wil ik eerlijk zijn. Ook ten opzichte van mezelf. Vertrouwen is belangrijk. Maar geen eindel vertrouwen, Bernard. Luister. Jij maakt als Nederlander nog een kans... Ik als Belg en als Bisschop niet meer. Dat is onzin, monseigneur. Ik geef jou mijn vissersving. Als jij hebt overleefd, geef dan door wat ik je nu zeg. Ja, monseigneur. Zeg dat ze niet moeten klagen, niet haten, niet vrezen dat God in zijn oneindige goedheid... de negers... dezelfde rechten heeft gegeven als de blanken. Zeg dat ik gestroven ben met de gedachte... dat de kerk... recht moet doen in de wereld. Recht aan de negers. Recht aan de kleurlingen. Recht aan de armen. En de onderdrukten. Ja, monseigneur. De kerk... ...moet een liefdesinstituut zijn. Geen machtsinstituut. Zeg, slotte, Bernard... ...dat Christus tijdens zijn leven... ...bevriend was met de mensen uit de zelfkant van de samenleving. Terwijl wij ze maar al te vaak... Laten de bedelen op de trappen van onze kathedralen. Hij schuift zijn ring aan mijn vinger. Ik weet nu pas wie hij is. En ik heb in hem altijd het gezag de autoriteit gezien. Hebben de mensen niet zelf van hun bisschoppen die autoriteiten gemaakt? Een kortom om hen heen getrokken. Ze op een troon gezet. Zodat ze op grote wassen kaarsen lijken die prachtig licht geven tijdens kerkelijke plechtigheden. Bijna. Ik ga nu terug naar mijn huis. Tot ziens, monseigneur. Met gebogen hoofd loopt hij onder de kaars, zegt de palmboom, en door de tuin naar het bischofhuis, zo'n 50 meter hier vandaan. Het is een kleine, broze figuur die bij mij de biecht van zijn leven heeft gesproken. Winnen. Ik heb een onprettig bericht voor u, monsieur Moreau. Betreft het ook mijn dochter, monsieur Rondard? Inderdaad. Ik zal ze roepen. Marianne. Rondard! We komen, papa. Bonjour, kapitein de Fungula. Bonjour, mademoiselle. Een goed bericht, kapitein? Nee, een slecht bericht. Vertelt u het dan in godsnaam. Ligt u dit telegram hard op toer, monsieur Moreau. Arresteer onmiddellijk alle blanken zonder uitzondering. U bent overgeplaatst. Op het hoofdkwartier in Paulus hoort u uw bestemming. Vanaf morgen is kolonel Macondo Calonga... ...commandant van het district met als zetel Wamba. Betekent dit dat we worden gearresteerd, kapitein? Ja. Ik breng meneer Rombout en u over naar de missie. En Marianne? Mademoiselle Moreau gaat naar de zussler. Is ze daar veilig? Ja. Onmiddellijk als ik vertrek... ...worden de zusters en mademoiselle Moreau... ...door tien van mijn meest betrouwbare Simba's overgebracht... ...naar een plek in het oerwoud die ik alleen ken. Waarom, kapitein? Omdat ik geen moord op vrouwen wens. Dank u, kapitein. Wanneer moeten we vertrekken? Over een uur, monsieur Moreau. Waarom zo vroeg, kapitein? Bevel en daarmee uit. Au revoir. Het is zover. Ik heb het altijd geweten van geen mens die Marianne wil verbergen. Ze durven niet, Frank. Jullie kennen de negers toch zo goed? Waar blijven jullie brave vriendelijke arbeiders? Is het in jouw hoofd wel eens opgekomen dat ze achter deze regering staan? Zo goed hebben ze het onder de vorige niet gehad. En nu gaat het zeker beter? Nee, want nu komen de Belgen. En later de huurlingen. De Belgen hebben alles gedaan om tot onderhandelen te komen. Ze zijn doodsbang voor de huurlingen, Rombouts. En daar hebben ze heus wel hun redenen voor. U probeert ze nog te begrijpen ook. Ik heb mijn leven niet anders gedaan. Desondanks nemen ze u toch gevangen. Dat is de erfenis van de kleur. Dat valt aan de Blanken nog te verwijten. Dat ze de negers dit geleerd hebben. Zwart is maar zwart. Nu is wit maar wit. En keurt u dit goed? Ik had niet anders verwacht. Oog om Tand op tand. En jij, Marianne? Komt het erop aan. Jij probeert alles te bruddenieren. Ik ben nog het meeste bang voor jou. Waarom, Marianne? Probeer te zwijgen, Frank. Er zijn momenten in dit land dat spreken levensgevaarlijk is. Ik ga een koffer pakken. Het dwaze is dat ik niets kan doen. Nacho, voor mij geen zorg. We worden beschermd. Wist ik dat maar zeker? Het leven weet je niet zeker, Frank. Is er werkelijk geen andere mogelijkheid? Nee. Behalve te zeggen dat je van me houdt. Nou Janne. De auto met zwijgende Sindla soldaten komt. De chauffeur rijdt naar het zusterklooster. Daar brengen zwaar bewapende rebellen Marianne naar binnen. Ze kijkt nog één keer om en glimlacht. Dan rijdt de auto verder en stopt voor het gebouw van de missie. Ik weet amper dat ik onder de zware Janiete boog het klooster binnenloop. Ik denk alleen maar aan haar. Ik word naar een kamer gebracht die eruit ziet als een cel. Na een paar minuten wordt er geklopt. Binnen. Ik ben de overste van de missie. Mijn naam is Bernard Staal. Laat mij in godsnaam alleen, pater. Ik kan u niet alleen laten. Want van u af aan bent u één van ons. Eén van u? Ja. Hoe komt u daarbij? Eén van ons, monsieur Rondroos. Wat bedoelt u in hemelsnaam? U bent gijzelaar, net als wij. Tja, u kunt het ons moeilijk maken of gemakkelijk. Ik zal nooit één van u worden. Ik geloof niet in uw godsdienst en niet in uw werk. Waarom niet, monsieur? Wat kan u dat schelen? Meer dan u denkt. Ziet u die met bladeren behangen snopneuzen daar in de tuin? Onze bewakers. Ja, ja. Het zijn leden van de jeugdbeweging van de MMC Lumumba. Hebben die op de missieschool gezeten? Waarschijnlijk wel. U schijnt alleen maar haat met uw christendom gebracht te hebben. Wij proberen liefde te brengen. Dat betwijfel ik. Betwijfelt u dat? Ja. Waarom? U hebt een aantal waandenkbeelden weggenomen en een nieuwe waandenkbeelden voor in de plaats gebracht. Noemt u het christendom een waandenkbeeld? Christendom niet, maar wel wat er van gemaakt is. Ik begrijp u niet. Uw geloof is tekortgeschoten in de echte menselijke boodschap. Bent u daar zo zeker van? Ja. Waar hebben de brengers van het christendom in de naaste liefde geëxaleerd? Waar hebben de echte katholieke volkeren modellen geschapen van harmonische samenleving? Ja. Ik geloof niet dat dit het ogenblik is om een lange beschouwing te houden, meneer, Rombald, maar één ding wil ik u toch zeggen. Voordat de Verenigde Naties er waren, voordat de hulporganisaties voor de ontwikkelingslanden werden gesticht, zijn er al honderdduizenden mensen belangloos gaan werken in die missiegebieden. Zegt u dat niet? En hebben zij aan de armoede een einde gemaakt? Ze hebben gedaan wat ze konden, uit pure liefde. Ze schieten een paternalistisch christendom. Dat trouw in de voetspoorentacht van de koloniale mogendheden En zie hier de vruchten van de bom, de rebellen. Er zijn hier nog heel wat goede kwesten. Ik heb ze niet gezien. Het heeft weinig zin daar nu verder over te debatteren. Zullen we naar de conversatiezaal gaan? Nou, kunt u met andere kennis maken. We hebben weinig behoefte aan. Ik dacht dat u het daarnet had over naast liefde. Oké, okay. omdat u zo aanbrengt. Ik kijk in de zaal en zie een aantal paters. Belgen en Nederlanders. Ze lezen, studeren of lopen heen en weer. In een riete stoel zit een Simba soldaat met het geweer over de knie. Als ik binnenkom, geven ze dus mijn hand. Hun gezichten zijn ernstig, gelijken me vermoeid. Sommigen hebben littekens op hun gezicht. Gelukkig zie ik Moreau en ga naast hem zitten. Maar de landing van de Belgische parachutisten kan vandaag of morgen in Stanleyville plaatsvinden. En daar zitten die paarders de hele dag aan te denken? De Belgen onderaan, zeker. Je herinnert dat je dat diligent toch nog? Ja. Dat de Belgen en Amerikanen onmiddellijk moeten worden gearresteerd. En dat ze zullen dienen als schijzelaars. En als er een bombardement of een aanval van de huurlingen komt... worden ze onmiddellijk gevisieerd zonder bevel af te wachten. Begrijp je? Ja, ik begreep het. En daarom heb ik vannacht slecht geslapen. Ik ben vroeg opgestaan en nu dwaal ik door het missiehuis rond. Ik kom geen wachtpost tegen. Zelfs niet bij het wachtlokaal. Daar staat de radio aan. Terwijl ik voorbij loop, hoor ik dat de muziek ophoudt. en een stem kort en bondig meedeelt dat Belgische parachutisten zijn geland. Ik kijk of er iemand in de buurt is en zet dan de radio af. Vluchtloop ik naar de kamer van Borot. Zeg, de Belgische parachutisten zijn geland in Stanley Vue. Hoe weet je dat? Ik hoorde het zojuist over de radio. Waar? In het wachtlokaal, daar was niemand aanwezig. Ze zullen waarschijnlijk elke morgen gedoopt worden met het water van Loomba. Dan blijven ze onkwetsbaar in kast. Ze geloven erin. Eens <hacht> dus kijken of ze er nog in geloven als de huurlingen komen. In Stanley Vue zal het geloof in hun onkwetsbaarheid dan een lelijke duw hebben gehad. Als je de op ziet, vertel het hem dan ook. Ik zal zo wel komen ontbijten. Ik zal kijken of hij er al is. Tot straks. Tot straks. Monsieur Rombals, sinds wanneer bent u hier? Sinds gisteren, monsieur. En? Hebt u nog nieuws? Ja. Stanleyville is in handen van Belgische parachutisten. Hoe weet u het dan? juist over de radio gehad. Het heeft geen zin u de waarheid te verzwijgen, monsieur. De waarheid? Ja. Ik moet u tot mijn spijt zeggen... dat u zich moet voorbereiden... op uw dood. Dat zal ik met mijn missionarissen straks ook moeten zeggen. U bent niet erg optimistisch, monsieur. Ik ben een realist, monsieur Rombards. Dat ben ik altijd geweest. Ik hou alleen rekening met de feiten. Welke feiten? Ik neem aan dat toen de Belgische parachutisten landen... een groot deel van de Simba's hierheen is gevlucht. Ze zijn in paniek. Dronken. Bedwelmd door hennep. Zij zullen ons vermoorden. Wilt u mij al bij voorbaat ontmoedigen? Nee. Ik vertel u alleen de feiten. Anders niet. Dat heeft monsieur Moreau al meer dan eens gedaan. Maar, er uh, is er geen enkele mogelijkheid... onseigneur... Ja... Dat u als Nederlander niet gelijkgesteld wordt met de Belgen, dat hoop ik ook voor mijn Nederlandse missionarissen voor Paterstaal. En u zelf, monseigneur? Ik, monsieur Rombarts. Het christendom is begonnen met een man met een doornengroen, die gegezeld werd van zijn kweer, beloofd en aan het kruis geslagen. Dat vergeten we zo vaak. Excuseert u mij. Ga nu wat met mensen praten. Zo ging de eerste dag van mijn gevangenschap voorbij. S'avonds dus hoor ik de tamtans en het zingen van vliegen. Ik weet wat er gebeurt. Het kampvuur waar de simba's nu omheen dansen... is een lichte cirkel in het duister van de avond. Een stroomt van de lichamen van de dansers... De is niet meer strak over hun lichaam gespannen. Nee, het schijnt los te zitten en te trillen. Dit is het uur van de medicijnman. Het uur van de geheime secten. Het uur van de boze geesten die men moet bezweren. Ik kan er niet van slapen. Na een paar uur gebeurt het. Voorafgegaan gegaan door een bende Simba's... verschijnt Macondo Kalonga. De peul van de eerste dagen. Hij ziet er schitterend uit. zijn laarzen blinken. Zijn uniform zit allemaal gegoten. Maar hij is duidelijk dronken. Waar is de meek op? Kom naar voren. Hier ben ik. Wat is er van uw dienst? Ik heb een geheime zender onderdekt. Dat toestel? Ja. Maar dat is geen geheime zender. Dat is een projectieapparaat, majoer. Kolonel. Kolonel. Ik zal hier voor boete. Doe jullie allemaal naar kast en de en kom naar buiten. Nu moet ik alles onthouden. Alles. Geen gebaar mag me ontsnappen. Als ik hier uitkom, zal ik getuigen. Moet ik getuigen. We staan nu allemaal op de barza. Kolonel Macondo Calonga kijkt ons aan. Hij schijnt te genieten van de situatie. Hou de auto! de blanke hamer gevallen met? Monseigneur, kom naar voren. Ja, kolonel. Ik heb nu huis ook een zijn zender Hoe lang staat u al in verbinding met Amerikanen? Een geheime zender? In mijn huis? Maar waar dan toch, kolonel? De ja, is dat haar doel omgebracht. Ik ben er van niets bewust. Dat dus u ontkent? Ja. Daar de gevangenis. laat mijn Ik kijk op een horloge. Het is precies half elf. Registreren, denk ik. Dan overvalt je geen paniek. De bisschop wordt aan het hoofd wel eens toegeplaatst. Ik schat de afstand naar de gevangenis op 500 meter. Hij heeft zijn gul op de missie achter moeten laten... En je ziet dus heel weinig. We strompelen alle dicht achter elkaar. Links en rechts van de stoet lopen zwaar bewapende Simba-soldaten. Iemand die maar even aarzelt, wordt onmiddellijk met een gummiknuppel van een stuk ijzer tot de orde geroepen. Doordat hij zo slecht ziet, krijgt de bisschop het meeste slaag. De straten zijn vrijwel leeg. De bevolking is ofwel gevlucht ofwel distantieert zich van dit alles. Bij de gevangenis wordt het sein tot stilstaan gegeven. Wij allemaal naar binnen! Ze slaan ons. Ze gaan op onze benen en magen staan. Ze slepen de bisschop weg en gaan hem met hun zwepen te lijf. Genoeg voor vandaag! Ja. Laat die zijnen met rust! Vlak de deur! Hoe is het met u, monseigneur? Slecht. Pella. Hebben ze jou ook zo geslaagd? Ik ga niet meer liggen, niet meer knieën. niet meer zitten. Hebben ze jou ook zo geslaagd? Nee, monseigneur. Ze hebben mij wat meer met rust gelaten. Begrijp je waarom, Bernard? U liep voorop, monseigneur. De neger die u het meest mishandelde komt niet uit deze streek. Hij is van de Magnima. Oh. Laat me maar, Bernard. Monsieur Rombard, kan ik iets voor u doen? Wat bedoelt u? Mieke? Dank u, Ik geloof niet in een god met een notitieboekje. Een notitieboekje? Jaren geleden waren hier een paar hoofdmannen van de luipaardsekt opgesloten. Het waren moordenaars en ze werden ter dood veroordeeld. Maar op het laatste moment, toen de galgen klaarstonden, vroegen ze om gedoopt te worden. En u deed het? Ja. Hier in dezezelfde gevangenis. Ze stierven zonder vrees. Ze geloofden dat hun zielen rechtstreeks naar de voorouders gingen. Dit is een gevangenis vol godsmannen en toch vrees. Hoe verklaart u dat? Ze zijn jong. Ze hechten aan het leven. Ik ook, Staal. En niet? Ik ben zeventig, meneer En op die leeftijd komt het er niet zo ver meer op aan. Zo gaat de nacht in het fel voorbij. Omstreeks drie uur worden we twee zendelingen. Een Engelsman en een Amerikaan bij ons binnengebracht. De jongste huilt de hele nacht. Vroeg in de morgen werden we opnieuw naar buiten gedreven. Breng de Amerikanen de Engels van hier. U bent Amerikaan? Ja. U weet dat de Amerikanen vliegtuigen ter beschikking hebben gesteld voor de Belgische buitenstesten? Nee. De Amerikanen helpen ons de jongen. Ik kwam hier om de Congolezen te helpen. Die halen de mannen Amerikaan? Nee, en de Britten hebben een luchtbasis, attention, afgestaan... om de Belgische parachutisten te laten landen. Ik herhaal dat zowel ik als mijn collega hier alleen maar werken voor de Congolezen. Cocaine, commando, contra Ik weet wat dit bevel betekent. Men bindt de handen op de rug en de voeten eveneens. Hierdoor krijgen de lichamen de vorm van een hoepel. De borstkas wordt zo sterk gespannen... dat het hart zijn werk niet meer kan doen. een kwartier zullen ze bewust los zijn... En dan half uur dood. Zo behandelen wij Amerikanen. Werft om te vragen waar? En dan hoort je hem in de rivier. Mach hier, kom naar voren. Ja. Ik heb kruis en dan heb je van hier. Wat? Maar... Ga hier? Wat de fout? Ja, kolonel. Mooi kruis? Ja. De bestroep heeft niet meer nodig. Maar goed. Ik beklik hier alleen. Ik kan u nu het kruis om. U bent voortaan bisschop van Wamba. Monseigneur. Ja, kolonel. Schreeuw mij nu na. En als ik zeg schreeuw, dan bedoel ik ook schreeuw. Belgen en Amerikanen, kom ons alsjeblieft bevrijden. Dat kan ik niet doen. Ziet u die wip? Laat u me toch met rust, kolonel. Schreeuwen, zeg ik! Belgen. Amerikanen. Kom ons bevrijden. Ga terug in de Rijk. Kijk niet naar die zendelingen. Nu zullen we alle behandelen die ons land verraden. Dit is mijn laatste waarschuwing. Houdt u buiten de politiek. Belgen zijn altijd slechte mensen geweest. Congo behoort aan de Congoleten. Persoonlijk heb ik het niet tegen u. Daarom kunt u nu allen naar de missie terug gaan. Uit! Opschieten! Eerlijk van gedachten veranderd! Alles zo riemelijk, Ja... Dat staat morgen weer te wachten met dat zwarte varken als stadscommandant. Alleen God weet het. En dat allemaal om God. Nee. Nee, om politiek, om macht, om mijnen, om armoede, om verbittering. Monsieur Rondhout. Hier zijn we bij de missie. Zoek zo vlecht mogelijk uw kamer op de pek met beste. Mij ook. Ik ga op mijn bed liggen en probeer te slapen. Het lukt me niet. De beelden van daarnet probeer ik te vergeten. Hoe ziet Marianne er ook weer uit? Lang, slank, grote ogen, heel krachtige mond. Ik ben moe, bang. Wat zullen de Simba's nu gaan doen? Ik hoef niet lang op het antwoord te wachten. Ik hoor trommen. Ik kijk naar buiten en zie een lange stoet van Simba's in de richting van de missie uitkomen. De trommen worden vlak onder mijn venster opgesteld. Overal vlammen vuren aan. Ze dansen de doodendans. dans. zijn. Wat betekent dit, Molo? Ik weet het niet. De bisschop en de andere Belgen zijn in een ander vertrek opgesloten. Hebt u een idee wat er aan de hand is, Paterstaan? Nee, maar ik vrees het ergste. Hoe? Oh? Voor de Belgen? De vlinders hebben weer hennep gerookt. Dat brengt ze voor praatenei dan Zie ik de doodsbleeke en vermoeide gezichten van de missionarissen? Ze zitten op stoelen en kijken niet eens op. Alle veerkracht lijkt in hun gedoofd te zijn. Maar ze zijn op een merkwaardige manier heel kalm, alsof ze al bij voorbaat het allerergste hebben aanvaard. Het is net of hun ogen naar binnen zijn gericht. Het is alsof ze op de drempel tussen leven en dood staan. Zouden ze, reden niet. Blijf de wind op het de bouwtij, wat gebeurt De Nee, afwacht. Kom mee naar het raam. Ze worden in een rij opgestapt. Waarom hij, wel en ik nu? Misschien komen ze nog. Nee, het is om de belgen te doen. Daar, Laten we voor ze bidden. Waarom bidden ze? Bidden ze tot een god die dit allemaal toestaat? Bidden ze tot een almacht die zich niet manifesteert? Mijn lichaam doet pijn. Mijn hoofd schijnt een enorme ballon te zijn. En eens merk ik dat ik meebid. Ik bid voor die kleine bisschop... die onder en geschreeuw en dood tegemoet loopt. Hoe lang ik gebeden heb weet ik niet. Maar ik ben op een stoel in slaap gevallen. Vroeg word ik alweer wakker. En als we gaan ontbijten... zie ik dat er in de rechter acht stoelen onbezet zijn. Ze zijn de stilzwijgende getuigen van het feit... dat de Belgen in de gevangenis zijn opgesloten. Ik heb nog wat koffie voor, me, laten staan. Nou, het is te dicht. Dank u. Kalong daar, meneer Moddle. Na gisteren? Ja. Ik geloof je dat het helpen zal? Ja, wat moet het toch iets doen? Hoe wilt u hem bereiken? Ik dacht, via onze bewakers. En denkt u dat hij dat zullen doen? Het is te proberen. Goed, eens kijken wat het uithaalt. Blanke. Ik wil de kolonel spreken Waarover Blanke Over de bischop en de paters Dat zijn landverhaarders Blanke Waar schuurt de kolonel Ga terug Blanke Ik ben er alleen om jullie te bewaken Het houdt niet, niet uit Hij wil niet eens luisteren Ik heb de boy gestuurd om ze eten te brengen En? Huh? Hij werd niet toegelaten Niet toegelaten Waarom niet? Simba bewaakte zeiden dat ze geen eten meer nodig hadden mijn god. Hoe jullie dat? Wat? Maar nou, luister dan toch maar. Dat is een vrachtauto. Nee, een vliegtuig. Een vliegtuig? Je hebt gelijk. Het komt later. Het is toch. Het is Die niet. Die schoten komen van de gevangenis. Dat zalden ze. De Belden. De Bisschop. Ik vrees het, ja. Daar komt een vrachtauto. Dat is Calonga. Wat is het Ja, kolonel. Ja, hebt u dat vliegtuig opgeroepen? Waarom hebt u ze vermoord? Ze hebben u toch nooit iets misdaan? Ik had u aan de andere ook kunnen laten doden. Hebt u dat vliegtuig opgeroepen? U weet wel beter, kolonel. Ik was er niet bij toen ze doodgeschoten werden. Hoe kon dat dan gebeuren, colonel? Wees blij dat ik uw leven nog heb kunnen redden. U vraagt te veel vatterstel. Breng me naar de kamer van de bisschop. Ja, kolonel. Dit is de kamer van ons, kolonel. colonel. Mooie kamer. Houdt de giften. Hier staan het twee. Vul die met zijn persoonlijke eigendommen. Alles? Ja. Het uh, geef mij die over, ja. Hier ja, heb je hem? Goed, papa. Ik kijk er nou goed aan. Ik heb geen enkel kledingstuk van de bisschop meegenomen. Wat bedoelt u? Maar precies wat ik krijg. Nou! U hebt niets bij u, Corona. Maar, hier, een broodje. Gaat dit aan schuifen. Overleden. En dat bordje nou op de deur. Gut. Nou, breng even terug. Dat is Papa dat Je hebt me goed geholpen. En, vader. Neergeschoten. De bischop ook? Ja. Overleden, noemen ze dat. Hoe weet u dat? Ik heb het bordje zelf op zijn deur gehangen. De ongelukkige, meneer Rombart. Vader, vergeeft het hun wat ze weten. nu. Vrij geen uitpraten van je uit. Wekenlang zijn we in de missiegebouwen gevangen gehouden. Totdat vanmiddag plotseling een vrachtauto voorkomt rijden. We zijn eerst onder de vlag van Lumumba mishandeld. Daarna moesten we de auto op van een vreemde Simba-kapitein. die ons naar Montberen zou brengen. Hoeveel kilometer ligt Mongberen van hier, Pater? 125 is het dit, maar Marot? Ja, ongeveer. Ik vrees dat we bij elke controle pas van de Simba's af zullen krijgen. Ik ben het meeste bang voor de brug over de netwogen. Het water is gevaarlijk, ze zijn een weer in staatje erin te smijten. Wat schreven die mensen in wamba tegen ons? Is het omdat we gefaald hebben? Onzin, ze gooien ook met slecht naar Rombout, die kennen ze niet eens. Ze dachten dat hij een van ons was. Wat denkt u dat ze met ons gaan doen? Ik weet het niet. Die commandant van daarnet uh, ziet er fatsoenlijk uit. Wanneer komen we weer de Beeli-brug? Over een kwartier, ongeveer. Moro krijgt gelijk. Ik ben nader in de Beliebrug en ik hoor in de verte al het geschreeuw van... ...Mateka, mateka, oorlogsbaard. In het licht van de koplampen zie ik een schreeuwende, woelende menigte... ...die met stenen begint te gooien. Op de van de kapitein stopt de vrachtauto niet... maar rijdt zonder vaart te minderen de brug op. Dat redt ons het leven. Want anders hadden de opgezweepte mannen ons van de auto gesleurd en vermoord. Nu komen we er met kneuzing en verwonding af. S'avonds laat rijden we mongberen binnen. We worden opgewacht door een van de lelijkste mensen die ik ooit heb gezien. Groot, grof, ruw en gevaarlijk... met spleetogen en kaken of een kikvors... Hij brengt ons onder in een schoolgebouw en zegt dan langzaam... ...Kun is Dat we niet bang moeten zijn. Luister goed, blanke mannen. Wij hier in Moenbere weten heel goed wat er in Wamba is gebeurd. Het is ons bekend dat de Bisschop en de Belgen werden gedood. We weten ook dat men jullie wilde doden. Ik ben de commandant van het kamp van de Sembas. Ik verzeker jullie... En ik spreek ook namens de commandant van Moenbergen. Dat jullie niets zou gebeuren. Zouden we de commandant van Moenbergen kunnen spreken? Oké, op weg hierheen. Mag ik? Wacht tot hij hier is. Hier zijn ze, majoor. Dank je. U kunt gaan. Lumumba, Mayi. Kapitein Lofongoera, u hier? Major en stadskommandant van Moenbergen. Het schijnt dat Kongo te klein voor ons is, monsieur Rombard. Waar is Marianne, majeur? Zeilig. Waar? Luister, monsieur Rombard. Ik heb u en de anderen een voorstel te doen. De Simbas zijn aan de verliezende hand. Het kan hoogstens nog enkele uren duren, althans in deze streek. De oorlog is bijna voor ons afgelopen. Ik weet nu wie de Simbas zijn. De leiders vluchten, de anderen schieten blanken neer. Ik doe er niet meer aan mee. Ik heb te veel martelingen gezien en te veel doden. Ik roep nu... Uw bescherming in. Onze bescherming? Ja. Ik wil hier bij u blijven totdat het nationale leger en de huurlingen komen. En Marianne en de zusters. Ik breng de huurlingen zelf naar het kamp. En als ze u neerschieten? Ik reken op uw bescherming. En uw simbas? Ik heb ze beval gegeven zich in het oerwoud terug te trekken. Ook de bevolking gaat mee. Over een half uur is het meer een dode stad. Goed. Maar hoe doen we dat dan? hebt je bezwaar tegen een koksmuts op te zetten en... Uh... Ja, een wit schot voor te doen, dan bent u een van onze boys. Niet het minste. Ga je dan verkleden. Want met dat uniform aan hebt u geen schijn van kans. Te. Goed, ik ben zo terug. Ik ben er niet gerust op. Waarom niet? Op een of andere wijze moet hij weten dat er huurlingen aan tocht zijn. Die huurlingen behoeven alleen maar naar zijn borst te kijken. Ze zien de tekenen van de Simba initiatie. Wat moeten we daarop zeggen? Als we gewoon doen... Denken ze zeker dat hij onze boy is. Wonderlijk. We zitten hier plannen te maken om een Simba-officier tegen de huurlingen te beschermen. Hij hey, alleen weet het schuilplaats van Marjana. U wilt zeggen dat hij waardevol is? Ja. Je hebt gelijk, Omwouds. Het dorp is nu al leeg. Op weg hierheen ben ik niemand tegengekomen. Hoe weet u dat de huurlingen komen? Bericht van het hoofdpapier. Luister goed, major. Dit is de laatste keer dat ik u met uw militaire titel aanstreek. Vanaf dit moment bent u gewoon Jean. Ga er mee akkoord? Natuurlijk, waar te staan. Ja, uh, doe dan dit witte schat voor. Dank u. Okay. Dat is een Weet u dat zeker? Zegt u toch geen u meer, monsieur Romboud? Welke richting? Richting Mamba. Kalonga? Daar heb ik geen momentrekening mee gehouden. Laten we dan deze school laten. Waarom zitten we nog hier? Omdat het de enige veilige plek is. Luister. Zware mitraillers. Wij nee, hebben geen zware mitraillers. Dus? We zijn bevrijd. Ja. Hier zijn ze. Hey. Op de vrachtloos op de vlucht. Hey. Ja, ja, ja, ja, ja, natuurlijk. dat, Frank. Hier is het erg gevaarlijk. Stoppen, John. Met hoeveel bemannen? Met 16, kapitein. Wie is die neger? Dat boy. Simba? Nee, nee. Kom voor de auto nigger. Maar je moet nu sentimenteel doen. Dat voor die pater is een ongeluk. Wat je nou dat je voor elke, elke Simba die wij doden zich een missionaris wierd? U had het kunnen voorkomen. Ach, dan is het waterbal oorlog en oorlog. Simba's maken er mij nooit een kans. Daarvoor hebben we gelaten dat het stilte zullen gezien. Wij maken een kruisgevangen. Op de auto's, weg! Ja, John... John, ik zet drie uur op haar. Geest dat is de hinderlaag, aan de zijde, de eerste die er wagen Hé, waar ben jij? Wie ben jij? Maria. Ah, kom met de auto, Maria. Ja. <tie> Waarom stond jij daar? Je zuster... Uh... Wat weet jij daarvan? Ik kan u erheen brengen. Leven ze allemaal nog, Maria? Ja, allemaal. Is er ook een zekere Marianne bij? Ja, monsieur, maar dat is geen zin. Maroon, je dochter leeft nog. Doch. Wil je ons de weg wijzen, Maria? Ja, kapitein. En zo zie ik de volgende ochtend na een korte partij met de bewakers Marianne terug. We kunnen geen van beiden een woord uitbrengen. Ook Maroon niet. Hij ziet er heel eenzaam uit Of Congo in hem gestorven is. De enige die spreekt is de kapitein van de huurlingen. Op de auto's vlug! Dit hele verdomde hoofd is nog volgevallen. Dit is de einde van dit hoorspel. U hoort